Ondernemend Kruidbeke. Loyaal en lokaal. Ik ben Thomas Foubert, 21 jaar. En ik ben bestuurder bij Aluminium Foubert. Ondernemend Kruijbeke. Een zeer goede avond en van harte welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Ondernemend Kruijbeke. Vandaag heb ik toch wel een heel bijzondere gast. Ik denk dat het de jongste zal zijn in de rij van gasten die we hier in onze studio gaan mogen verwelkomen. En dat is Thomas Foubert van Aluminium Foubert. Thomas, een geweldig goede avond toegewenst. Goedenavond. Ik ben blij dat je bent afgekomen. Ik eh, hoop dat we er een leuk gesprek van kunnen maken, maar ik ben er nu al van overtuigd. Je ziet er een hele spontane uit. Dus. <laughs> voilà. Uh, laat ons beginnen bij het begin. Uh, 21 jaar, dat wil zeggen je zit nog niet zo lang binnen in het bedrijf zelf. Nee, dat klopt. Ik ben sinds twee jaar actief in de firma nu. Ik uh, ben eigenlijk na mijn middelbaar heb ik geprobeerd om uh, bij de hogeschool op uh, KDG, heb ik daar geprobeerd om. Uh, uh, KMO-management te gaan studeren, maar eigenlijk was dat toch niet echt iets voor mij. Mm -hmm. Ik heb dat, uh, echt de ambitie gehad om direct te gaan werken, dus... Ik, uh, en werk jij nu effectief nog mee met de mannen, of...? Uh? Nee, het is eigenlijk... Ik zit uh, meer echt op het bureau zelf. Ik doe vooral de verkoop in de firma. Mm -hmm. uh, ja, de verkoop... Uh, ja, sorry. Nee, maar nee, niet erg. De verkoop van naar, naar particulieren toe, naar bedrijven toe... Uh... Ja, vooral alle, allebei eigenlijk. Dus ik, uh, ik, wij zijn eigenlijk een bedrijf dat vooral B2B en B2C is. Dus wij doen zowel naar particulieren als projectbouw doen wij eigenlijk. Um. Als je nu uh, aluminium Foubert moet omschrijven, uh, leg mij eens uit, wat, dat je, wat, jullie, wat is jullie core business? Uh, als, ik, als ik daarmee mag beginnen, wat is jullie voornaamste opdrachten die jullie nu doen? Um, ja... Wij zijn eigenlijk een ramen- en deurenbedrijf, dus mm -hmm. wij doen uitsluitend aluminium, gelijk in de naam Aluminium Foubert, mm -hmm. um, dus wij, produceren, wij bestellen eigenlijk profielen bij een profielleverancier, bij ons is dat Reinaars. wij zijn eigenlijk al jaren en dagen partner mm -hmm. um, en die profielen die komen bij ons dan op uh, grote lengtes binnen, die verzagen wij dan en daar maken wij daar raamprofielen, eh, ramen van. Ja, en uh, het glaswerk doen jullie dan ook? Ja, dus het glas dat bestellen wij dan ook op maat en dat glas dat plaatsen wij samen met het raam dan ook bij de mensen thuis. Dat klopt. Um, toen ik je, je, je mailtje binnenkreeg, aluminium of dan dacht ik van aluminium, wordt dat nu echt uh, wordt dat, uh, heel veel gebruikt? Ik, ik, ik ben een leek op dat gebied, is, is dat een van de dingen uh, die echt nog heel veel gebruikt worden? Ja, aluminium is wel echt het uh, materiaal dat... Wij, wij hebben ook de keuze gemaakt voor aluminium, dat we echt overtuigd zijn van de kwaliteiten van aluminium. Ja. Um, aluminium is een, een stevig materiaal. Het is, een, uh, het is flexibel ook nog wel. Het is niet gelijk staal, dat een heel robuust materiaal is. Maar het, kan, uh, het wordt wel uh, het wordt vaak, het is echt het profiel, het materiaal dat gebruikt wordt voor ramen in nieuwbouwen. Ja. En in renovaties uh, wordt het ook wel vaak gebruikt. Ik, ik denk dan aan het... Uh Saje zilveren kleurtje, maar ik zal waarschijnlijk weer verkeerd zijn. Ja, het zilveren kleurtje was inderdaad een, een mode, een tijdperk dat uh, heel, al heel even gepasseerd is. Sorry. Dat is geen probleem. Uh, ja, het is, uh, het wordt, uh, profielen worden vandaag de dag ook gelakt, vooral. Dus je kunt ramen en deuren in aluminium in, echt in alle kleuren krijgen. Dat u uh, kan bedenken. We hebben onlangs projecten met groene ramen gedaan, rode ramen, gele ramen. Maar natuurlijk ook de, de standaardkleuren als in zwart, uh, wit, noem maar op. Alles is mogelijk met aluminium. Dat is ook een van de grote voordelen. Met, met, met hoeveel mensen zijn jullie eigenlijk binnen het bedrijf? Wel, momenteel zijn we nu met een kleine twintig uh, man. Dus we zitten wel met een redelijk middelgroot productieteam, als ik het zo kan zeggen. Ja, Tien man in de productieafdeling, denk ik ongeveer. Ja. En op de bureau zitten we met een vijf man en nog een aantal plaatsers erbij ook. Dus we zitten daar wel aan een ja. heel mooi aantal. En is het orderboekje goed gevuld? Voor 2024 is het orderboekje heel goed gevuld, ja. Okay. Dat kan ik wel met veel vertrouwen zeggen. Ik, ik, want ik, ik, ik weet niet of het, hoe, hoe dat het bij jullie is, maar ik hoor dikwijls, als ik uh, gesprekken heb voor, over mensen die uh, in, met bouwwerken bezig zijn, dat ze altijd moeten wachten op, op bepaalde... Uh, leveranciers, dat het weer wordt uitgesteld. Hoe zit dat in, in, in jullie branche? Is, is dat ook zo of uh, kunnen jullie vrij kort op de bal spelen? Wel, dat was wel een bepaalde periode tijdens corona dat dat wel echt het geval was, dus dat mm -hmm. we daar wel uh, met heel wat vertraging zaten wat betreft het glas vooral. Dat was een hele lastige, met, ja, met bepaalde prijsstijgingen ook. Maar die periode is nu wel, like, ik kan wel met vertrouwen zeggen dat die periode voor ons toch wel achter de rug is. Dus ik denk dat we nu wel een redelijk mooie periode kunnen garanderen. Van bij het begin van bestelling tot uiteindelijke oplevering. Ondernemend Kruibeken. Wens je prettige feestdagen. Ohohoho. Toen ik naar de studio reed vandaag, ja, het valt mij eigenlijk al heel lang op, maar toen ik, ja, je weet ondertussen al welke vraag ik waarschijnlijk ga stellen, uh, jullie zijn een lichtpunt binnen Kruibeke geworden. Ja, dat was inderdaad ons doel met het nieuwe gebouw. In het verleden zaten we echt voor deze toonzaal, dat we nu geplaatst hebben. Ik denk nu eigenlijk al een twee jaar geleden, dus dat ja. staat er nu eigenlijk al even. Maar daar zaten we eigenlijk een beetje verstopt. We zaten in de Baselstraat 234, nu zitten we op de 216, de 216. En we zaten er wat verstopt. Maar nu uiteindelijk, we zitten echt met ons smoel aan de straat nu. We hebben een toekend eigenlijk al gehad. Er zijn bepaalde mensen die ja, ja, ze rijden heel vaak voorbij. Want het is echt de Baselstraat. Ja, het is de straat naar, naar Kruidwikken of naar Alfred. Ik rijd er dagelijks ah, ja, bijna voorbij. Dus. Mensen rijden er dagelijks voorbij. En we hebben ook al gehad dat er gewoon mensen binnenkomen en aan ons komen vragen, ja, wie zijn jullie? Hey, wat, wat zijn jullie? We passeren hier, maar we weten niet wat het... Hey, wie zijn jullie eigenlijk? Dus, ja, dus. Het, het lijkt me trouwens is heel leuk om vanuit jullie toonzaal eens een, een uitzending te maken. Dat kan misschien nog geregeld worden. Dat, dat kunnen we misschien ooit wel eens regelen. Maar was het echt de bedoeling om daar zo'n toonzaal te maken met belichting, om, om toch die extra aandacht te trekken? Die belichting was een leuke bonus, uh, dat was iets dat we op dat moment zelf, denk ik, uh, het is meer iets dat mijn, uh, mijn papa zich mee bezighouden op dat moment. Mm -hmm. Dat was ook nog juist dat ik nog niet in de firma zat mm -hmm. toen, uh, toen we met een bouw bezig waren, dat eigenlijk juist als het af was. Um, maar ja, we zijn... Uh... Het heeft, ge het heeft uh, geen windeieren gelegd, kan ik me voorstellen. Mensen beginnen jullie nu terug wel wat meer te kennen dan? Dat klopt, ja. Dus ik, krijg een, ik ben ook altijd heel blij als er aan mensen binnenkomen die dan ook ja, die dan zeggen van ja, wie zijn jullie? Ik doe heel graag die Mavel om ons, even te, ay, ons bedrijf even uit te leggen. Mm -hmm. um, dat is ook een soort van reclame natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Over het bedrijf uitleggen, want we hebben het eigenlijk over nog niet, nog niet zo in detail uh, gehad over het uh, bedrijf, maar ik denk dat jij wel uh, zal weten... Uh, dat bedrijf is dat een uh, bedrijf dat al heel lang bestaat. Uh, hoe, hoe zit een beetje de geschiedenis van aluminium voorbij? Heb je daar een klein idee van hoe dat, uh, hoe dat eruit ziet? Um, ja, we zijn ongeveer, ik denk in 1967, uh, is uh, mijn oma en mijn opa, ik noem ze mami en papi. Mm -hmm. Ik had ook voor de rest van de uitzending, ik die mami en papi noemen uit ja. gemak, anders ik dat ja, ik, ik, ik schrijf het hierop, ja. mami en papi. Mami en papi, inderdaad. Uh, zijn die eigenlijk uh, vooral, het was... Voordat we eigenlijk die ramen en deuren deden, waren we eigenlijk een uh, firma dat glas zetten. Um, we, we zetten eigenlijk glas in een be bestaande dat is, uh, ja Mijn papi dat het dan destijds deed. Mijn mammy dat uh, in het verleden dan de, de boekhouding en de facturen deed. Um, ik heb ook, daar heb ik ook nog wel een grappig verhaal over. Um, ja, zijn, ik moet ook wel zeggen, mijn grootouders zijn heel harde werkers. Mijn mammy zit sinds dat, hey, vandaag de nacht nog altijd in de firma, nog altijd die fact Hoe oud is de mami? Dus och als ze niet tof vinden, Ik nee, niet nee, nee, dan, dat gaan er, dan gaan we er geen leeftijd uh, op kleven. Wel, 75. Okay, Ik weet het mamie, ze was al lang verjaard. Maar is 75. Mami en en 75. zit nog altijd binnen nog altijd, het bedrijf. Dat nog altijd is een heel belangrijke de firma. En wat doet ze dan uh, juist? Nog steeds de facturen, de, de payroll, dus de lonen. Uh. Met de computer dan? Met de computer inderdaad. Tot ja. verdorie. Wel, soms kan, moet ik dan wel eens uh, assisteren, maar uh, dat doe ik uh, met veel plezier. Goed, je was, je was aan het vertellen over uh, mami en papi. Ja. Uh, maar het verhaal gaat verder. Ja. Ik was inderdaad aan het zeggen dat ze heel harde werkers zijn. En uh, op een bepaald moment werd mijn vader geboren. Die dan, nu is mijn vader momenteel de zaak voor, die werd dan op die moment geboren. En mijn papi stond op de dag dat mijn uh, mami in het gasthuis lag, dus in het ziekenhuis lag, ja. met een typmachine. Is, ze naar, is hij naar, de, naar het ziekenhuis gegaan en gezegd: Hij machine echt die machine gegeven. En mocht mijn mamie in het gasthuis de facturen nog verder schrijven. Dus het was, het was inderdaad. Uh, ja. dat was, uh, ik vind het een heel tof verhaal. Want ja, absoluut, dat, dat absoluut. toont ook wel van. Ja, het zijn echt wel harde werkers. En ik vind het uh, voor, ey, voorbeeldig. Betekent voor een... dat uh, de papi, uh, mami en papi. en dan jouw vader uh, is dan in de voetsporen getreden? Ja, klopt dat is uh, door omstandigheden dat hij inderdaad in de firma is uh, gekomen um, en nu is hij momenteel sinds denk, de jaren ja, rond 95 96 denk ik dat hij uh, de echt effectief actvoerder ook is uh, geworden ook op jonge leeftijd um, en leeftijd heeft in handen genomen is de papi nog actief nee de papi is momenteel niet meer actief die is uh, op welverdiend pensioen oké okay, want die heeft heel hard gewerkt waarschijnlijk die heeft uh, heel hard gewerkt snap The home. Um. Barbie, Barbie, waar meer dan dichtbij. FM 87.6. Nu dan uh, zitten we bij jou eigenlijk aan de volgende generatie. Klopt, dat is uh, inderdaad uh, ook een ambitie van mij, dat ik echt wel uh, de firma naar een uh, nog een verder niveau uh, wil. Breng. De firma is begonnen met het zetten van een glas. Wanneer is het aluminium er dan bijgekomen? Wel, dat is ook een beetje een evolutie in de sector geweest. Er was op een bepaald moment, waren er de mensen die een raam kozijnen plaatsten en de mensen die het glas apart plaatsten. Wel, op een bepaald moment zijn die twee samengevloeid. De mensen die die kozijnen plaatsten, plaatsten eigenlijk ook uiteindelijk het glas zelf in hun kozijnen. Wat je dan kreeg, is ja, dat de mensen die dan glas plaatsten, ook naar een kozijnen ook moesten plaatsen om mee te kunnen gaan in die markt, omdat de markt evolueerde naar, naar zo'n situatie. Dus. Vandaar dat wij daar ook in mee zijn gegaan. Ik kan me voorstellen als, als jonge gast... Uh je weet uh, hoe de wereld uh, momenteel een beetje in elkaar zit en hoe, hoe het, uh, het bedrijvenleven in elkaar zit en hoe dat, uh, de wetgeving in elkaar zit. Uh, ik denk dat jullie nu toch wel echt uh, jullie werk hebben, want je zit met die renovatieplicht en, en zo verder en zo verder. Voldoende werk voor de toekomst, lijkt me. Ja, zeker. De systemen, onze profilleverancier Rijnaars, die zijn ook altijd bezig met productontwikkelingen naar de nieuwste systemen te ontwikkelen. en ja, Wij passen ons daar ook naar aan. En wat zijn die nieuwste ontwikkelingen? Zowat? Wel, in het verleden tijd, vandaag de dag als je een nieuwbouw zet of een renovatie, zijn er bepaalde voorwaarden waar die ramen aan moeten voldoen. Mm -hmm. Bepaalde isolatiewaarden die gehaald moeten worden. Je ja, bepaalde... kan, het, kan het tegenwoordig zo gek niet bedenken, maar... Ja, het is... Ja. Als je inderdaad iets wilt renoveren, zijn er heel strenge regels. Um, wat dat voor de ramen vooral betekent, is het, bijvoorbeeld het steken van diepere profielen. Dus profielen die, waar is, meer isolatie in zit. Um, voor het glas zou dat willen zeggen, driedubbelglas. Je hebt dubbelglas, driedubbelglas, enkelglas. Dat enkelglas is al heel lang gepasseerd, maar dat driedubbelglas zien we maar meer en meer terugkomen. En, uh, ja, de, de ramen werden vroeger ook altijd wat gezien als het zwakpunt in je woning. Terwijl dat we nu vandaag de nacht, dat proberen ook met ons showroom aan te tonen. Ja, het is een, een glazen kot, eigenlijk, hè, als ik het zo kan zeggen. En het moet daar verschrikkelijk warm zijn, denk ik. Zo. Je ja, zou verbaasd zijn. Het is echt uh, aangenaam. Is, uh, we zitten daar ook met, een, uh, met geothermische boringen, dat we daar werken. En vloerkoeling en vloerverwarming. Dus uh, dat helpt ook wel. Maar jullie zitten daar niet als uh, bureau, hè? De... Ja, toch. Top, we, toch ja, de voorkant is natuurlijk de showroom, zo, maar daarachter ja. zit, uh, zit ons bureau. Ja, ik ga toch iets binnenspringen. Ja, dat, Hier, ik, uh, dat ik, zeker welkom. Ik, ik, ik wil het zeker en vast eh, eens zien. Uh, nu kan ik me voorstellen, uh, Thomas, dat er op dit moment luisteraars zijn die uh, midden uh, in de planning zitten met een nieuwbouw, met een verbouwing. En die zeggen van, ja, wij willen toch wel lokaal kopen. Die kunnen zonder problemen bij jullie terecht. Ja, onze showroom is eigenlijk van acht tot zes open, sowieso. Mm. En een gesprek in de showroom, dat is ook altijd vrijblijvend. Je moet ook niet altijd op afspraak, dus je kan gewoon altijd binnenwandelen. Waarom vraag ik dat eigenlijk? Omdat uh, ik uh, meer en meer soms merk dat uh, heel wat ondernemers de kleinere projecten een beetje langs links of langs rechts schuiven. En ja, een prioriteit gaat dan naar die grote projecten. En ik vind dat soms jammer, maar... Hoe staan jullie er tegenover? Wel, um, wij proberen sowieso zoveel mogelijk mensen te helpen. We, we hebben natuurlijk wel ja, die grote projecten en die kleine projecten. Ja, we moeten natuurlijk ons mm, alles proberen, tuurlijk, tuurlijk. Uh, uh, proberen te verwerken. Vandaar ik uh, verwijs terug wat ik daarnet zei. Van het, uh, we proberen deels naar die particulieren te gaan, deels naar die projecten. Um, die particulieren... Wij helpen, wij proberen zoveel mogelijk mensen wel te helpen. We hebben, hebben ook heel veel aanvragen voor herstellingen, onder andere, waar dat mensen uh, ja, naar ons komen om uh, vragen te stellen over... Uh, ja, hoe dat... Uh, uh, ja, hoe dat inderdaad... Uh, uh, misschien, misschien een leuke. Uh, zijn er al projecten waarvan je dacht van, man, wat vragen ze nu? Of... <laughs> Is het altijd standaard? Nee, dat, dat, is, dat is ook wel een beetje speciaal van onze firma. Wij doen vaak wel de speciale projectjes. <laughs> ik had het net gezegd over de groene ramen, de gele ramen, de rode ramen. Hey, dat zijn ook zo van die trends, dat, noem ik dat eigenlijk. Dat, mm -hmm. dat is, uh, zijn gewaagde zaken die ik zie terugkomen. Um, dat, dat zijn wel de meest, meest voornaamste zaken, ook bepaalde raamsamenstellingen waar ik mij ook soms vraag over. Zijn er gebouwen hier in de, in de buurt, uh, uh, gekende gebouwen waar, uh, waar jullie ergens uh, mee te maken hebben gehad? Er zijn uh, heel wat uh, gebouwen. <laughs> ik, heb, uh, ik kan bijvoorbeeld het uh, gemeentehuis in Beveren. Ja. Dat is een hele, hele politiekantoor. Uh, dat hebben we allemaal gedaan. Het politiekantoor in uh, Beveren? Ik ben, ik ben De, dat onlangs uh, ja. gaan bezoeken. Ja. ja. En, uh, inderdaad, er zijn heel veel ramen daar. Dat zijn heel veel ramen. Dat was, een, uh, dat was een van onze grootste projecten. Um, we hebben ook... Het uh, politiekantoor in Temsen is bijvoorbeeld ook iets dat we gedaan hebben. Uh, Met andere woorden, jullie zitten overal... Wij wel. zitten overal wel. Is inderdaad. het, uh, is het um, streekgebonden dat jullie werken of uh, wijken jullie ook wel buiten Oost-Vlaanderen en zo verder uit? Ja, we hebben eigenlijk... Uh, we doen sowieso wel mee aan de grote projecten ook in... Uh, I de, de projecten van aannemers die, die overal wat uh, rondhoren inderdaad maar um, wij doen vooral wel inderdaad deze regio we zijn onlangs ook bezig op de regata zitten met een, we hebben wel wat blokken uh, appartementsblokken gezet ook van ramen mm -hmm. um, maar we zijn nu ook momenteel bezig met een project in Digem. dat is ook niet bij de deur dat is aan nee. Brussel um, Gent is ook niet vreemd dat is ook voor ons geen onbekend terrein dus we zitten uiteindelijk wel, ik denk dat je dat wat uh, Antwerpen is ook uh, een Territorium dat we wel eens vaker terugkomen, maar ik denk dat je de Vlaamse ruiten uh, toch wel uh, als ons gebied kan omschrijven. Es camino lonjo es camino pa sal tu men Quemo vez camino los Quemo otra vez camino Es camino pa sal Só dá, só dá, só diz-me a terra, se linclar. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando-me. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, Es caminho passa me, sodá, sodá, so des minha terra, Sanincloud. So des minha terra, Se si vos escrever, está a escrever. Se si vos esquecer, está a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vos escrever, está a escrever. Se vos esquecer, está a esquecer. Até dia aqui vou voltar. Só dá. Só mijn aarde is een Een hele moeilijke nu, Thomas. Oh. Ja, ik, ik, kwam, ik kwam er gewoon plots op. Uh, stel, ik ben iemand die een vrij groot project voor jou heeft. Waarom zouden we voor jou moeten kiezen? Wel, ik verwijs dan eigenlijk een beetje naar ons, uh, naar ons motto. Als je ook mijn mail hebt gehad en we hebben met elkaar gemaild, dan zie je ook onderaan de Soho Sterk vakmanschap. Ja. Dat is iets dat we heel nauw aan ons hart dragen. Dus de, dat sterk vakmanschap, dat wil niet per se zeggen een keurige plaatsing of een, uh, een sterke productielijn, maar dat wil eigenlijk de hele A, van A tot Z. De naservice dat wij aanbieden. We hebben inderdaad in het verleden al gehad dat we, inderdaad, dat we werven hebben verloren aan concurrentie uit het buitenland. Mm -hmm. um, maar wij verwijzen dan naar onze naservice als je ergens iets in België bestelt. En de, liefst dan bij de deur bijvoorbeeld, voor die werven in de regatta mm -hmm. zitten. Tuurlijk. Ja, dat is wel gemakkelijk dat we dan in de buurt zijn, omdat dat uh, makkelijk bereiken. Maar het vakmanschap staat uh, voorop. Is dat uh, terug te vinden binnen de arbeiders die bij jullie zitten? Want die maken toch wel een heel groot belangrijk deel uit, denk ik dan, van de firma. Zijn het allemaal jonge gasten of zijn... Is het echt een team van ervaren en jongen? En... Het is een beetje een mix eigenlijk, dus we hebben inderdaad wel wat jonge, uh, jonge mensen in ons atelier, maar die worden goed ondersteund door de mensen die al tien jaar in de firma zitten. Dus uh, die, die worden daar ook door ondersteund. Betekent dan dat dat vakmanschap dat dat ook een uh, iets duurdere prijs heeft? Ja, daar zijn we ons sowieso van bewust. Dus wij willen, uh, ja, wij zeggen ook altijd, wij communiceren dat ook, wij willen niet de goedkoopste zijn, maar wij willen de beste zijn. En dat, heeft inderdaad wel een, dat kan een extra prijskaartje hebben. Nu, natuurlijk, ja, je betaalt voor wat je verwacht ook. Mm -hmm. Dus als je, uh, verwacht om de goed, als je goede ramen wilt hebben, mm -hmm. uh, je kan aluminium ramen veel goedkoper vinden dan ons, dat, dat, dat klopt. Maar... Wij, maar we gaan voor kwaliteit. We gaan voor kwaliteit. En dat, is, staat, da, dat is het sterk vak van zich. Daar staat ook Kruijbeke uh, bekend voor echt vakmanschap. Ja. En dat vinden we bij jullie. Natuurlijk wil dat ook niet zeggen dat we de allerduurste zijn. Dat willen we ook niet zijn. Maar we weten dat we niet de goedkoopste zijn. En daar zijn we ons zeker van bewust. En, maar daar hangt natuurlijk ook wel kwaliteit tegenover. Je had het er straks over trends. Hè. De gele ramen, de groene ramen, de rode ramen... Het is een vraag die, die ik eigenlijk aan heel veel ondernemers stel. En ik ga ze zeker bij jou stellen, want uh, je bent nog jong. Um, hoe zie je het zelf evolueren, aluminiumfoubert, in het best case geval? Hoe zou je het graag zien, zien worden? Um, hoe of ben daar... je tevreden hoe dat het nu is? Wel, ik vind altijd dat je, een beetje positief moet, eh, dat je positief moet ingesteld zijn. Dat je naar voren moet kijken en niet... Uh terug ja, naar achter, klok. dus een, we willen wel dat de firma zeker nog groeit, maar om de gro Ay, de charme, we vinden de charme aan onze firma ook dat we het familiebedrijf nog steeds zijn. Dat is een charme als we natuurlijk met, met een honderd man in een atelier werken en mm -hmm. dan gaan we die, die, die, die communicatie, die nauwe communicatie dat we nu hebben met onze klanten, ik denk dat we die op die manier wel gaan verliezen. Dus is honderd werknemers mm -hmm, ons klopt. doel? Ik Denk het niet, dat, is, dat zie ik het niet worden, maar een we mogen wel mikken op een, een dat zeker. Ik heb het uh, bij niet alle ondernemers gevraagd, maar uh, wel bij de ondernemers die met toch wel wat uh, werknemers zaten. Uh, de fusie met uh, Beveren, heeft dat enige invloed op jullie? Ik um, denk niet dat dat een bepaalde invloed heeft. Nee. Uh, we misschien dat we hebben geniet. misschien onze misschien daar wel wat uh, meer... Uh, meer uitsteken ook. Uh ja, dat dacht ik ook. Van, ja. Er zijn misschien toch wel er wat zijn. extra opportuniteiten om, ja. uh, om uh, het bedrijf nog meer uh, in het uh, licht te stellen. Ondernemend Kruibeken. Schrikt in de kroeg Als je de rekening betaalt Is dit de prijs Voor je dronken gelijk Van iemand net als jij In de valt, De dag is voorbij Je loopt eenzaam over straat Want wat je ook zegt wat je doet hier. Je zit zelf in de, in, de, in de verkoop. Ik zit inderdaad in de verkoop, dat klopt. Ja. Dat, is, uh, dat is geen een gemakkelijke, hè? Nee, inderdaad. Het is uh, vooral... <laughs> ik heb het ook al meegemaakt dat... Ja, ik, ben dan een, ja, ik ben redelijk jong, ben 21 jaar, en dat je dan iemand moet overtuigen die, die wel wat ouder is en die ook mm -hmm. uh, ervaring heeft in de bouw, dat is natuurlijk een uitdaging, maar dat zijn uitdagingen waar ik wel voor wil gaan. En, en ik, ik, ik voel me er wel... Ik vind het uitdagend, dus ik, ik doe het wel graag. Als, je dan, als het dan uiteindelijk lukt, dan is dat een heel goed gevoel. En, is het dan ook zo dat je heel veel offertes moet maken en zo verder en zo verder? Ja, dus, dat is een van uw belangrijke taken? Ja, dus wel denk ik dat het meeste van mijn tijd daar wel in kruipt, inderdaad, de mensen ontvangen in de showroom en offertes opstellen. En, daar begint het vakmanschap al. Hè. Daar begint het inderdaad, als de communicatie dat, goed is en ja. die, eh, de mensen hebben een goed gevoel bij, bij ons, ja, daar, daar Want, begint alles. Wat ik dikwijls merk als ik een mail stuur naar iemand en eh, ik krijg daar... Ja, je, je kan nooit onmiddellijk antwoorden, dat hoeft ook niet. Uh, soms krijg ik die vraag wel, maar goed, dat is iets helemaal anders. Maar ik kan me voorstellen dat als ik jou een mail stuur en ik vraag van kijk, ik, wij hebben dat, dat en dat nodig, of we willen eens een afspraak. En je krijgt daarna een dag een keurige mail van terug, van kijk, uh, wij hebben dat, wij kunnen dat voor jou doen of wij nodigen je graag uit. Dat is het beginnen. Ja, dat klopt. Um, ik merk ook vooral bij de, bij de opvolging, dus als een offerte is opgesteld, ja. dat mensen daar echt... Ik wil heel, graag, heel ja. graag eens hebben dat ze, dat ze eens horen van ons. Dat ik, bijvoorbeeld, ik bel vaak de mensen op om mm -hmm. te vragen van ja, is alles duidelijk, hebben jullie nog vragen? Mm -hmm. En ik merk wel dat mensen dat graag hebben dat mensen dan weten van, ah, we zijn geen nummer voor Aluminium Foubert, offerte nee. nummer, nee. nummer 20 van de dag, of ah, dat is niet overdreven, maar fart nummer 3 ja, van de dag, ja, als je zo aan de telefoon moet zeggen, ja, ik ga je eens even kijken, je bent offerte 7.322, ja, ja dat komt dan Dat veel, komt nee. anders over, wij willen ons mensen, ay, dat zijn geen nummers, dat, dat is een, een mens. Is het de bedoeling dat je, Thomas, in die verkoop gaat blijven? Ja, of wil je ik... gewoon doorgroeien? Of... Ik vind of... de verkoop een heel interessante sector, maar ik denk dat als mijn rol als toekomstige, als ik het dan uiteindelijk van mijn vader zou overnemen, mm -hmm. dat het wat smal is. Dat het wat ja. nauw is. Dus ik moet sowieso, ik ben van plan ook een aantal dagen in de toekomst in het atelier zelf te gaan staan. Ja. Dat ik van alles is gegeten heb en dat dat als bedrijfsleider heel belangrijk is. Zeer goed idee, Thomas. Dit is Radio Barbier. Live op 87.6. Voor Kruijbeke, Basel, Ruppelmonde en Steendorp. Radio Barbier. Meer dan dichtbij. Ondernemend Een Kruibeekse ondernemer op de praatstoel. We zijn toe aan het dilemma bij uh, Kruibeken, onderneemd of ondernemend Kruibeken. Vandaag uh, doen we dat met uh, Thomas van Aluminium Foubert. Thomas. Uh, die hier al goed heeft laten zien dat hij een gedreven verkoper is, mag nu antwoord geven. Op de tien dilemma's die jullie luisteraars uiteraard allemaal al kennen. Maar Tom, Thomas gelukkig nog niet. Thomas, stel hier niet te veel van voor. Het zijn gewoon uh, tien gewone vragen. De eerste vraag is: uh, Thomas, waar kies je zelf voor? Is dat wijn of bier? Bier. Bier. Ja. Tweede, jouw vakantie mag een avontuurlijke vakantie zijn. Of eerder aan de relaxte kant? Doe mij maar avontuur, ja. Avontuur. Voor vraag 3. persoonlijke vraag ook, ik rijd liefst met een personenwagen of een SUV. Mm, ik heb nog nooit met een SUV gereden, ik heb eigenlijk nog maar langs mijn rijbewijs, dus geef me daar een personenwagen. Qua eten, kies je het liefste voor stoofvlees, friet of voor een culinair dinertje? Mm, ik wel toch maar een culinair dinertje. En zelf... Kies ik het liefste voor individueel sporten of groepssporten? Groeps. Sporten. groeps. Groep, ja. Ik heb het er niet over gehad, maar heb je hobby's? Uh... Ja, ik ben uh, momenteel nog actief in het uh, jeugdhuis Terwalle. Mm -hmm. Dus daar ben ik een van de kernleden. En ik zit uh, momenteel ook in de Kruijbukse jeugdraad in het bestuur daarvan. Dus ik ben op de site daar ook... Uh, je bent nog een bezig bijtje... Ik ben zeker een bezige bij, dat klopt. <laughs> Super. Um, we zijn aan vraag 6. In huis geniet ik het meest van kamerplanten of van bloemen? Kamerplanten. En dan als huisdier, ik mag een huisdier kiezen, of ik heb al een huisdier, kies ik voor een hond of een kat? Een kat, uiteraard. Een kat, uiteraard. <laughs> Mooi. Vraag 8. Ik voel me het beste in casual chique kledij of casual casual. Casual, casual. Negen. De voorlaatste. Dat is misschien een moeilijke. In het huishouden draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Mijn mama kan getuigen dat dat steentje wel ver te zoeken. is. <laughs> ze zal ontzettend blij zijn als ze ja. dit nu hoort. En dan de allerlaatste. Mijn muziekkeuze is meestal te, te vinden bij die van vroeger of die van nu? Oeh, ik moet één kiezen zeker. Dat ja, is eigenlijk een nee. beetje van me. Dat doe toch maar nu. Ja, toch, toch maar, maar nu. Nee. Thomas mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek en u veel succes wensen met Aluminium Foubeer. nemend kruibeken.